Welkom bij de Nutteloze Podcast van 1 Minuut. Als je het begin van het verdriet van België van Hugo Claus in Google Translate vertaalt van Nederlands naar Engels naar Spaans naar Swahili naar Deens naar Pools naar IJslands naar Japans naar Latijn naar Zulu naar Turks naar Russisch en dan terug naar het Nederlands, dan krijg je dit resultaat: Dondijnen onwettig 7. Zijn schort mysteryboeken Louis was een strijd. Onder de Het Water, Tunnelbouw Bernadette Weygaarden, Vicky Dondijn ABC Boek 2 en het Vaticaan Socialistische Living Index. Wanneer het ziekenhuis ontving orders van zijn broer, zei Rode Zee en luisteren. En het was de dag. Benen gaat de front office. Een set van vier momenteel. Rode vleierij papier en bijdragen aan hun mond de doosdrift. Don, Dina, doos. Om veiligheidsredenen dit document. Solid, nagels. Nagels, St. Louis, Peter, zei hij. Louis en niet alleen entertainment. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.